De cafébrand in Volendam is vandaag precies tien jaar geleden. Bij die brand in Café de Hemel kwamen in de nieuwjaarsnacht... veertien jongeren om het leven en raakten 180 bezoekers gewond. Bij het monument tegenover de ramplek is vanmiddag een officiële herdenking. In de stad Alexandrië in Egypte zijn zeven doden gevallen... toen een autobom ontplofte bij een kerk. Volgens de Egyptische minister van Binnenlandse Zaken... raakten ook 24 mensen gewond. De bom ging af toen de kerkgangers na een nieuwjaarsdienst naar buiten gingen.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 Estland heeft 1,3 miljoen inwoners en is naar Europese maatstaven een arm land. Het gemiddelde maatsalaris lag dit jaar op zo'n 760 euro. Maar Estland kent al jaren geen begrotingstekort... en heeft de laagste staatsschuld per bruto binnenlands product... van alle landen van de eurozone. In de Verenigde Staten zijn zeker zes mensen om het leven gekomen door tornado's. Vooral in de staten Missouri, Arkansas en Illinois... zorgen de wervelwinden voor veel schade en stroomstoringen. In Missouri kwamen twee mensen om toen een tornado een groep woonwagens verwoestte. De tornado's zijn ontstaan door ongebruikelijk warm weer voor deze tijd van het jaar... in het zuiden en midden van de VS. De Boliviaanse president Morales heeft de verhoging van brandstofprijzen... in zijn land teruggedraaid. Vorige week werden de prijzen van benzine en diesel bijna verdubbeld. De regering van Morales hield de prijzen vijf jaar lang kunstmatig laag... maar kon de brandstofsubsidies van honderden miljoenen euro's nu niet meer betalen... Na de verhoging braken in het hele land stakingen en gewelddadige protesten uit. Daarbij raakten gisteren 15 agenten gewond. China dreigt de populaire internettelefoondienst Skype te blokkeren. Peking wil dat in China alleen met staatstelefoonmaatschappijen... via internet gebeld kan worden. Daarom wil de regering nu andere internettelefoondiensten aanpakken. Voor Skype komt de mogelijke blokkade op een ongelukkig moment. Het bedrijf bereidt een beursgang voor... en een Chinese blokkade zou mogelijke investeerders kunnen tegenhouden.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 Een hele morgen. Het is zaterdag 1 januari. Welkom in het nieuwe jaar 2011. En de beste wensen namens iedereen van de NOS... het Radio 1-journaal en iedereen van Radio 1. Straks gaan we bellen met Robbie Muns. Die gaat namelijk Parijs-Dakar, die rally in Latijns-Amerika rijden. Er is een gesprek deze uitzending met Bert van Oostveen... van de KNVB, gaat over voetbal. Het nieuws daarbij is dat er een salarisregel moet komen. Clubs mogen voortaan maximaal 60% van hun begroting aan salarissen uitgeven. We kijken ook naar de reacties die u heeft gegeven via de sociale media op de oudejaarsconferences van gisteren van het vorig jaar. Wat vond u ervan? Na acht uur de uitslag. Maar eerst natuurlijk het vuurwerk. Overal in Nederland is om twaalf uur voor miljoenen aan vuurwerk de lucht ingeschoten. Traditioneel pakte Rotterdam ook dit jaar weer het groots aan. Nationale vuurwerk bij de Erasmusbrug werd op televisie uitgezonden en trok duizenden toeschouwers. En misschien... Misschien streven we het wereldberoemde vuurwerk op de Sydney Harbour Bridge nog wel eens voorbij. Wie weet. Paul Zonders was er ook bij. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vanuit Rotterdam een gelukkig 2011. En met een druk op de knop luidt de gemeente Abu Talib van Rotterdam het nieuwe jaar in met het nationale vuurwerk. Met op de oevers van de Maas duizenden mensen die allemaal omhoog kijken. Het hoogtepunt van het afgelopen jaar was zonder meer de Tour de France. We hebben heel veel evenementen in de stad uh, gehad met een uh, geweldige uitstraling. Maar uh, wat er met de Tour de France hier is gebeurd, ja, uh, Nederlanders hebben kunnen laten zien dat uh, topsport en de beschaving uh, hand in hand kunnen gaan. Ja. Ja. Wat jammer is dat er hier vanavond geen artiesten zijn, uh, dat is in de voorgaande jaren wel uh, altijd zo geweest. Vindt u dat jammer? Ja, absoluut jammer. Uh, veel Rotterdammers, maar ook mensen daarbuiten die uh, vinden het uh, uh, eigenlijk een traditie. Het is heel bizar, want uh, het vuurwerk bij de, bij de brug, dat bestaat maar drie jaar en mensen vinden het een traditie. ...wat ze willen gaan behouden. Maar ja, uh, zoals alle gemeenten moeten we ook op de kleintjes letten. Uh, en dit feest van vanavond kost een paar ton. Het feest met een ponton en muziek, et cetera, dat kost nog veel meer. En dan moet je ook nog veel meer aan veiligheidsmaatregelen doen. Uh, ik mag hopen, en dat is ook de wens van de gemeenteraad... ...dat we tijdig, uh, februari, maart 2011, met elkaar in het college gaan discussiëren... ...over hoe zorgen we zorgen voor dat weer volgend jaar en een feest en veel vuurwerk kan zijn. Wat gaan we eigenlijk de rest van de nacht doen? Ik ga vannacht uh, met de korpschef de stad rond. Een aantal pleinen, een aantal straten, een aantal gezelschappen opzoeken. Dus kijken hoe het met de stad uh, gaat. En daarnaast ga ik mijn manschappen die vanavond actief zijn opzoeken. Uh, hier aan de overkant van het, uh, van het water. En dan uh, sluiten we het avond rond een uur of vier met een uh, gesprekje met uw collega's over de oogst van dat moment. Dank u wel. Fijne avond. Ja, ik en niet eigenlijk. Ja, hij gaat minder drinken volgend jaar. Ja, minder wel. drinken? Minder drinken. Ja, ja. minder drinken. Ja, hij doet graag een goedje aan zijn moeder in postelt. Oké, okay, dat <laughs> <laughs> geven we even door. Jongens, vinden jullie het jammer dat er geen artiesten zijn ja. dit jaar? Nou, ja, ik voel het wel mee. Ik vind het best wel gezellig. Leuke sfeer. En uh, ja, er was genoeg muziek. Dus uh, nee, ik mis het niet echt. Nou. En hoe beviel het nationale vuurwerk? Ja, heel mooi. Ik vond het echt uh, ja, mooi mooier dan verwacht. Goed begin van 2011. Ja, heel erg. Uh, nagedacht eigenlijk oh, maar dat, is, dat is het beste voornemen misschien wel helemaal niet nadenken over goede voornemen nee gewoon doorgaan zo zoals je deed ja, hè? ja dat ja wel en we hoe ging het afgelopen jaar? Ja, helemaal goed ja. we gaan gewoon lekker zo door het nationale vuurwerk het wordt nationaal genoemd vonden jullie het ook een nationaal vuurwerk waardig uh, nou ik denk dat het vorig jaar was het beter ja dat misschien is al het goede Meer... voornemen nee. ja inderdaad voor volgend jaar voor nee voor dit jaar dan hè beter vuurwerk ja een beter vuur en een mooi feest dat was Rotterdam aan de hand van Paul Sanders. In Utrecht waren er afgelopen nacht opnieuw autobranden. En ook de hulpdiensten werden wederom bedreigd, net als vorig jaar. De ME moest in actie komen in de wijk Ondiep. Maar desondanks spreekt de politie in ieder geval vooralsnog... van een iets rustiger uiteinde dan vorig jaar. In totaal waren er rond drie uur op de meldkamer 700 meldingen binnengekomen... voor brandweer, ambulance en politie. Jeroen de Jager was ook op pad vannacht... en hij ging op pad met twee Utrechtse dienders. Laat je mij uit met dit. schuimpjes mee. Ik, ik kreeg eerst rumballen. Oh, nou, ik moest wel. Ja. Oud begint rustig op het politiebureau Marco Polo Laan in Utrecht. We gaan op pad met Jessica Henske. En we gaan uh, straks gaan we een briefing doen. En dan horen okay. we hoe of wat. En Robert Veugeler. Er zijn iets van uh, vier of vijf auto's die in de wijk in, uh, in zijn. En dan zijn wij gewoon uh, de wijkagenten. Naar Hooggraven. Zij zijn de wijkagenten daar?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 En uh, zuinig op elkaar. Ja? De hele veel van de gemeente die nemen de bij. Die meteen die paal En uit, ik denk weet je dat uh, <laughs> die niet gedaan hebben... Op dit moment helemaal geen melding. Hè. Het is nu een kwestie van gewoon de wijken ingaan. En dan? Contact leggen. En lekker uh, de wijken surveilleren. Even ja. verkennen. En zoals ze Ouderwijds uh, zeggen. Even kijken ah, hoe de kopjes staan. Ja. ja, misschien dat u een uh, onopvallende auto kunt aansturen. Om hier in de wijk wat meer te surveilleren. Want uh, er schijnen een aantal ruiten ingetikt te zijn bij uh, meerdere auto's in de wijk. Ah.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 We gaan nu weer naar het bureau, oh. want die twee boeven zijn daarheen gebracht. En wij hebben allebei eentje aangehouden, samen met de andere collega's. Die zijn er nu ook. En mijn boeien zit al een verdachte. Dus dan wil ik mijn boeien ook weer terug. Ja. Oké. Okay. waar uh... gaan we weer weg? Midden op de weg, op een vluchtheuveltje. Ja. Pellets die in de fik zijn gestoken. We ja, hebben een brandblusser. Ah, ja. Ze steken het zo weer aan. Ze, wat, ja, een beetje dit, poeder dit, erover. Dit is ieder jaar namen. Ja. Dus achter mij staan nog een pallets. Die wilde ik dan maar meenemen. Ja. Dit uh, moet maar even branden.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 Dat was Utrecht vannacht aan de hand van Jeroen de Jager in Harderwijk. U hoorde dat net in het nieuws. Is afgelopen nacht een 13-jarig jongen omgekomen door een vuurwerkbom. Hij raakte zwaar gewond toen iemand op een camping het vuurwerk afstak. En later overleed hij in het ziekenhuis. Nanda Redder van de politie Noord- en Oost-Gelderland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er uh, daar misgegaan?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 Ja, dank u wel. Dan de redden was dat van de politie Noord- en Oost-Gelderland. Straks gaan we naar Argentinië. Waarom gaan we daar naartoe? Nou, Robbie Muntz doet daar dit jaar mee aan de Dakar-rally. En niet alleen in een vrachtwagen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. In Australië is het al een tijdje langer uh, nieuwjaar... maar daar hebben ze heel andere problemen aan hun hoofd. Want 22 steden staan de blank... 200.000 mensen zijn geëvacueerd. Zelden maakte Australië, om precies te zijn de noordoostelijke staat Queensland, zo'n grote watersnood mee. De premier van Queensland, dat is Anna Bly, die schetst de situatie. We now have three major river systems in flood. We have 17 evacuation centers active. We have more than 1000 people in those evacuation denk I think it's horrendous. I think there's too much of it. En het is te erg voor woorden, zegt deze Australische politica. Ze maakt zich zorgen over wat het land nog meer te wachten staat. Onze correspondent Robert Portier is ook in Australië. Robert, het regent nog steeds trouwens? In die staat is het verdeeld. In het noorden regent het nog steeds en behoorlijk ook. In het zuiden is het op dit moment droog, maar de vooruitzichten zijn niet zo heel erg goed... Uh, boven de oceaan ontwikkelt zich alweer een nieuwe orkaan. Het is op dit moment het begin van het cycloonseizoen. En die brengen niet alleen veel wind, maar ook veel regen. Dus ja, uh, nee, het ziet er niet goed uit. Nee, en het water kan gewoon simpelweg niet weg? Nee, er is gewoon te veel gevallen om nog weg, uh, weg te stromen. En dat water is vooral in de binnenlanden gevallen. Uh, daar is ook uh, een paar weken geleden... Um, zijn de eerste overstromingen al geweest en het water zijpelt langzamerhand naar de kust. En uh, Rockhampton, dat is een plaatsje wat de meeste toeristen wel kennen als ze onderweg gaan van Brisbane naar Cairns. Nou, daar komen drie rivieren samen. Daar uh, wordt uh, morgen of overmorgen verwacht dat het water zijn hoogste punt gaat bereiken. Nou, ik keek net eventjes naar het nieuws. Op dit moment is de stad al afgesloten omdat wegen zijn ondergestroomd, het vliegveld is ondergestroomd. Um, dus uh, dat water dat zoekt natuurlijk een weg naar de kust toe. Ja. Uh, en betekent dat uh, ja, er uh, ook daar uh, nog heel veel moet gaan gebeuren. Ja, maar misschien een beetje gek hoor, maar kun je het water niet helpen? Dat zouden wij zeggen hier uh, in Nederland. Een beetje helpen, een beetje daar naartoe gaan waar, je, waar wij het willen. Ja, klopt. En uh, daar zullen ze ongetwijfeld over hebben nagedacht in Australië. Maar als er zo ongelooflijk veel valt, uh, dat uh, alle meren en alle rivieren buiten de oefen streden dat de uh, meren die zijn aangelegd om de watervoorraden uh, voor drinkwater uh, te, kunnen, te kunnen vasthouden, dat die overstromen, ja, dan is er gewoon geen houding meer aan. Dan heb je gewoon geen reserves meer en dan kun je wel verzinnen waar het heen moet. Maar ja, je hebt nee. geen middelen om het ook daadwerkelijk te sturen. Nee, pompen helpt niet en zandzakken voor de deur al helemaal niet. Nou ja, die worden op dit moment natuurlijk volop neergelegd. Maar een zandzak voor de deur is uh, alleen interessant als het water ongeveer tot je enkels komt. Maar op dit moment komt het water tot aan de plafonds. Goed, dus daar kun je geen zandzak tegenop uh, uh, opleggen. Hey, en de evacuatie, want daar hadden we het gisteren uh, ook over, die is nog steeds gaande. En lukt dat een beetje? Ja, er zijn uh, 200.000 mensen inmiddels getroffen door, door de overstromingen. De meeste mensen daarvan die, uh, verblijven bij vrienden of familie. Uh, duizend mensen zitten ongeveer in opvangcentra. Uh, maar er zijn natuurlijk ook mensen die achterblijven in hun huizen. Maar een van de problemen die zich daar eigenlijk voordoet... is dat die steden die afgesneden raken van de buitenwereld... daar uh, is te weinig water, is te weinig eten. Mensen gaan hamsteren in de supermarkten. En zo'n stadje als Rockhampton, daar begint eigenlijk paniek uit te breken... dat in de komende tien dagen de mensen het zelf moeten zien te rooien dat men eigenlijk niet zo goed weet waar ze de spullen vandaan moeten gaan halen die nodig zijn voor eten en drinken. Ja, kan, kan je er eigenlijk naartoe, want ik, jij wilt natuurlijk dolgraag daar een reportage vandaan maken. Kan je het bereiken? Nou ja, dat is een probleem. Ik had een vlucht geboekt voor Rockhampton, behalve dat het vliegtuig, uh, vliegveld vanmiddag is afgesloten. En ze verwachten dat het nog drie weken gaat duren voordat het weer open gaat. Ik ben zelf van plan om uh, naar het noorden eigenlijk van die plek te, te vliegen... Een auto te huren en om te kijken hoe ver ik naar het zuiden kan komen. Ja, nou, dat gaan we dan uh, horen uh, van jou de komende dagen. Sterkte ermee. Robert Portier was dat vanuit Australië. <tied> was dat een van de meest gedraaide platen trouwens het afgelopen jaar. En ze maakte ook nog het bestverkochte album van het voorbije jaar. Deleted Scenes from the Cutting Floor. De Dakar-rally dan, maar dan in Zuid-Amerika. team van het radioprogramma Hollandoc gaat de uitdaging aan. 9000 kilometer dwars door de Chileense Andes en over de Argentijnse Pampas. In het kielsog van de coureurs. Vanaf morgen zijn de avonturen van het hollandok team te beluisteren hier op Radio 1. Contact nu met Buenos Aires, met teamleider Robbie Muns. Goedemorgen, gelukkig nieuwjaar natuurlijk. Um, hoe is het trouwens om nieuwjaar in Buenos Aires te vieren? Ja, het is uh, ongelooflijk. Het is een heel mak voort hier in uh, Buenos Aires. Die Argentijnen zitten er lekker rustig onder. Maar ja, dat zat ook wel een 30 jaar dictatuur, hè. Ze dus, uh, zijn niet meer zo gewend om uh, uitzinnig feest te vieren. Dus het is, uh, heel, heel rustig verloopt het hier allemaal. Oké. Okay. En morgen gaat die tocht uh, uh, gaat beginnen. Waar, uh, waar begint hij eigenlijk mee? Nou, hij begint in uh, Buenos Aires en uh, dat is uh, de eerste 233 kilometer die wordt gereden naar Victoria. En daarna reizen ze door naar Córdoba, uh, dat is uh, dag 2. En het is een kleine rit van een 822 uh, kilometer in totaal. Ja. En voor mij, uh, ja, is dat natuurlijk gelijk, uh, uh, worden we uitgezwaaid door een uitzinnige menigte. En 10.000 mensen langs de kant van de weg staan zwaaien met slaggetjes. Ja, waanzinnig. Ja. En er doen dus ook allerlei Nederlanders aan mee, behalve jij. Uh, Chris Segers zou ook meedoen. Ik las ergens in de krant dat Robbie Muntz had gezegd... die Chris Segers die lust ik rauw en die rijd ik eruit. Maar doet die Chris Segers nou mee? Nou, Chris Segers, die, ja, die zit niet mee, doet, maar die zit gewoon kaarten lezen. Die zit daarnaast, uh, naast iemand die rijdt... en heeft hij van een stoeltje gekocht voor 50.000 euro om mee te mogen doen. En vervolgens uh, ja, denkt denk hij te kunnen winnen, maar... De grap is dat hij, hij rijdt in een hele oude, oude vrachtwagen. Maar die vrachtwagen is afgekeurd. Want zoals je weet, al die, al die auto's moeten een bepaalde buisconstructie hebben. Ook boven je hoofd. Want menig vrachtwagen slaat om. Vragen waar aan Jan Labbers, Die is heel bekend. Die staat altijd om elk jaar. Dus nu hebben ze vergeten die buisconstructie te lassen. Dat is een beetje dom. <lacht> Als je zo'n twintig jaar meedoet, dan weet je niet dat die buisconstructie is. Dus dat zijn ze vergeten. Dus er zijn vrachtwagens eigenlijk afgekeurd. Dus de kans is dat ik die morgenochtend helemaal niet ga starten, die zevers. Dat okay, is <laughs> een grote reden. Maar jullie starten wel. Wat, wat, wat voor soort auto rijden jullie? Nou, het grappige is, uh, we zijn, we zijn in twee teams. voor van Namenhoren. Die rijdt samen met, uh, met, met, met, met, met mijn eindrodactie en, en tevens technicus Willem Davids, Die gaan met de bus. Ja, die gaan met de, met de bus. Dan klinkt je een beetje raar maar om 9.500 kilometer de bus te doen, maar die. Ik probeer het binnenland te doen en ik zelf op allerlei mogelijke manieren mee. Dus ik ga mee met Harry Davidson, ik ga mee met, met, met, met, met, met, met, met, met, met Tim Coronel in zijn buggy. Ik ga mee achterop bij de enige Nederlandse lesbische deelnemster Mirjam Pol. Daar ga ik weer achterop op de brommer. Ik haak aan bij de vrachtwagen van. Uh van slagerij van loon. Um, <laughs> ja, Ik ga op allerlei mogelijke manieren mee. En vanavond mogen we die, die proberen met de bus hetzelfde te doen. Maar ik wens het veel succes. Want, dat is een ongeveer. Lijkt me dus. <laughs> <met> de, <laughs> de bedoeling is dat we uh, onderling de competitie. wie het hier zit. en ik zelf. Uh, ja, wil gewoon laten zien van binnenuit. het commerciële circus. Dus wat voor belangen ermee zijn gemoeid. En vanavond mogen we laten zien wat de schade is. wat we aangericht. Ja, en dat zijn dus de onderwerpen. die terugkomen in de radiodocumentaires. Uh, van, uh, van Holland Doc. Ja, dus uh, het schijnt ook dat uh, de dat Dakar-race dwars door een uh, Indianerreservaat gaat uh, over een oud snekelveld van uh, 5000 jaar oud. En daar zijn toch heel veel protesten hier ook in Argentinië bezig. Elke dag demonstraties tegen de race. Uh, dat is meer vanavond. Je weet, ik heb er niks mee te maken, want het gaat om geld. Dus ja, ik ga niet achter de VNW's, BMW's, volkwagens en uh, drie keer. Ferraris, Porsches, Rolls uh, Royce, iedereen die het volgt, dat zijn uh, mijn vrienden natuurlijk. Ja, dus een, de een, laat maar zeggen, um, doet het sociale verhaal, en de ander doet het verhaal echt uh, van de race. En dat wordt een beetje door elkaar gesneden tijdens de uitzendingen. Ja, dat wordt kijken uh, wie het verste komt. En ja, uh, het wordt over de competitie, dus het is, het is, het is een soort spanningsboog van. Uh, uh, ja, wie, wie komt het vers eigenlijk? Ja, nou, we gaan het in ieder geval allemaal volgen op uh, Radio 1. Team van Holland Dok overigens is ook te volgen via Twitter. De Dakar Post is hun naam. Dus gewoon Dakar Post. Dat is de Twitternaam. Dankjewel. Robby Muns vanuit Buenos Aires. Swiss Sense, bedemakers sinds 1918. Kom proef liggen. Voel het comfort van 100% natuurlijke materialen. En geniet nu van 25% jubileumkorting. Swiss Sens boxsprings en matrassen. Onverstoorbaar genieten. Tien jaar café Brand Volendam. Het zwarte gezichten. Helemaal verbrand. Ze hielden hem ook vastwegen. Ze lieten hem ook niet los. Laat me niet in de steekje. Dat zeiden ze, weet je. Ik zie je ze liggen op de grond, dood al in sommige ernstige gewond. En... Kijk vanmiddag. Half vijf. NOS Nederland 1.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 Radio 1, het NOS-journaal. In de nieuwjaarsnacht is een jongen van 13 omgekomen... toen onbekenden een vuurwerkbom afstaken. Dat gebeurde op een camping in Harderwijk. De jongen raakte zwaar gewond en overleed in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wie de illegale vuurwerkbom heeft afgestoken. In Den Haag zijn vier politiemensen gewond geraakt... waarschijnlijk door een lawinepeil. Twee zijn er slecht aan toe... In de stad zijn 30 mensen opgepakt. In de wijk Ipenburg werd even de ME ingezet. In Amsterdam zijn ongeveer 50 mensen gearresteerd. Het aantal branden in papier- en afvalcontainers Amsterdam lag rond de 200. Twee keer zoveel als vorig jaar. En in Alexandrië, in Egypte, zijn zeven doden gevallen. toen een autobom ontplofte bij een kerk. 24 mensen raakten gewond. De bom ging af toen de kerkgangers na de nieuwjaarsdienst naar buiten gingen.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 Een hele goede morgen op zaterdag 1 januari, de eerste dag van het nieuwe jaar. En dan is het ook de dag waarop het voorzitterschap wisselt binnen de Europese Unie. Want vanaf vandaag is Hongarije voorzitter van de Europese Unie. En dat is voor de eerste keer, want het land is pas zes jaar lid van de Europese familie. In de afgelopen zes jaar is het er veel verbeterd in Hongarije. Maar de inwoners die hebben de EU nog niet omarmd. Runa Hellinga woont en werkt in Budapest, is nu vroeg aan de lijn. Nog niet helemaal omarmd dus, Runa, maar leeft het wel, de EU, in Hongarije? Uh, ja, het, le het leefde zeker uh, toen ze toetraden heel erg. Ik denk dat een van de redenen waarom ze het niet echt omarmd hebben... is dat de afgelopen vier jaar toch gekenmerkt werden door bezuinigingen... en mensen het dus niet echt beter kregen. En dat associëren ze met de EU, uh, wat meer met het Hongaarse eigen beleid... en natuurlijk de wereldcrisis te maken heeft... Uh, aan de andere kant zie je wel bijvoorbeeld dat in, dor in dorpen en steden en dergelijke er ongelooflijk veel veranderd is, gericht, opgeknapt uh, de metro die in Budapest gebouwd wordt en dergelijke, dat is allemaal mogelijk dankzij het EU geld. Dus ja. Hongarije is een zeer efficiënte gebruiker van EU-fondsen. Dus je ziet wel dat de EU heel veel betekent. Alleen mensen realiseren zich dat toch niet echt zo. Er staan overal van die borden, zoals je die toen ook zag in Spanje en in uh, Ierland... aangelegd met steun van de Europese Unie. Ja, precies. Over en echt overal. Je kunt geen dorp inrijden of je ziet wel ergens zo'n bord staan. Bij het dorpsplein of de school of een of een kampeerterrein of wat dan ook. Ja, nou goed... Um... Hongarije wordt voorzitter, of is dus nu voorzitter vanaf uh, vandaag. Uh, wat zijn de prioriteiten? Waar gaat Hongarije zich op concentreren? Ja, dat is in de afgelopen tijd wisselde dat erg sterk. Dus het is een beetje moeilijk om daar... Uh, omdat de volgers hebben het over energie gehad. Ze hebben het over de toelating van Kroatië gehad. Dat is echt wel een belangrijk punt voor ze. Energie is een belangrijk punt, omdat het dus over de, de uh, relatie met Rusland gaat. Over het gas uit Rusland. Um, ze hebben het, nou ja, de, de laatste tijd kunnen ze natuurlijk niet heen om de euro en de, en de crisis. Uh, dus uh, ja, het zijn een aantal punten die genoemd zijn, maar echt heel veel, heel duidelijk, hebben ze het niet gemaakt. Het is ook niet zo dat, want je hebt altijd van die grote persconferenties voor ook de internationale pers, de Brusselse pers ook met name, dat uh, de premier, premier Orbán, dat heeft uitgelegd daar. Nee, dat is, de, is tot nu toe, is het, nee, is het inderdaad redelijk vaag gebleven. En ik denk voor al de afgelopen weken uh, is natuurlijk het debat ook erg overschaduwd door iets waar Europa zich nu erg druk over maakt. En dat is de Hongaarse mediawet die net is aangenomen en ondertekend gisteren door de president. En waarvan veel critici zeggen dat het, een, uh, ja, dat het eigenlijk herinvoering van de censuur betekent. En dat heeft denk ik het debat over... Hongarije en Europa ook een beetje overschaduwt... omdat het nu net nu het voorzitterschap aankomt, uh, is gebeurd. Ja, want het Europees parlement met name maakt zich daar erg uh, druk over. En die zeggen, ja, je kan zomaar op de vingers worden getikt. En dat niet alleen, je kan ook achter slot een grendel worden gezet. Dus die wet moet uh, van tafel. Maar de Hongaren trekken zich daar niks van aan. Nee, de, Hongaren zeggen, de Hongaarse regering zegt uh, dat alle kritiek ten onrecht is... dat het helemaal niet de bedoeling is om... Uh, om, de om censuur in te voeren of de media te nauwkorven... Uh, dat, het ook, dat ze die wet ook niet zo zullen gebruiken. En dat is natuurlijk op zich een interessante opmerking... als je zegt dat je die wet niet zo zult gebruiken. Want daarmee zeggen ze impliciet dat de wet wel zo gebruikt zou kunnen worden... alleen zij willen het niet. Ja, waarom heb je hem dan uh, geschreven en waarom heb je hem dan nodig? Ja, precies, ja. En dat <lacht> weten ze dan ook niet. Zeg, nou ja, Vandaag, uh, uh, voorzitter, gebeurt er trouwens dan vandaag ook nog iets... of gaat deze dag ongemerkt voorbij in Hongarije? Nou, ik denk dat, dat vandaag, ik weet dat volgende week, uh, dan, is eigenlijk de, dan kom, komt men ook uit Brussel uh, hierheen. En dan zijn eigenlijk de grote plechtigheden. Vandaag is het natuurlijk gewoon 1 januari en uh, iedereen slaapt uit. Dus. Ja, behalve wij, want wij praten erover. Dankjewel, Runa. Runa Hellinga was dat. Het is ondertussen zes minuten over half acht geworden. De laatste weken van 2010 en ook de eerste dag van 2011 nog... kijken we terug met het Radio 1-journaal... op belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Waar moet je het dan over hebben? Natuurlijk, het Nederlands elftal. Hier, de elf namen zoals die al uh, in uw hoofd gebeiteld staan waarschijnlijk. Stekelenburg van de Wiel, Heitiga, Matthijsen van Bronkhorst... Van Bommel de Jong, Kuit, Snijder, Van der Vaart... en de kopman van Persien. Doelpunt van een eigen doelpunt van de Denen. Een eigen doelpunt van de Denen. Zet Nederland op de kaart. Twee vrouwen die zijn opgepakt horen bij een groep van dertig vrouwen... die het stadion binnen waren gekomen, gekleed als Deense supporters. Na de eerste helft deden ze hun rood-witte kleren uit. En daaronder zaten de oranje jurkjes. En nu is dan het moment aangebroken waarop Arjen Robben uit Beden kan gaan deelnemen aan dit wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika. Zet op de Mexica 2-0 vliegt tegen de Franse. Wat is Blanco? c'est is dramatisch, Kan het erger voor het Franse nationale voetbalteam? Verliezen van Mexico na een schamel gelijkspel spel tegen Uruguay... op het WK voetbal in Zuid-Afrika. Ja, het kan nog erger. Want mogelijk weigeren een aantal spelers vandaag aan te treden... voor de laatste wedstrijd tegen Zuid-Afrika. Hier is het eindsignaal van scheidsrechter Irmatov. Maradona buigt het hoofd. Felicitaties van Blatter en Zuma voor Merkel. En Duitsland heeft opnieuw laten zien in de knock fase van dit WK dat het een zeer belangrijke outsider is voor de titel. Kijk uit bij de eerste paal. Ja! Hij is binnen! Met het hoofd snijden, Met het hoofd. Het busts van het met zijn hoofd. Met de dunne stegels. En de bal is uh, onhoudbaar voor Julio Cesar. Snijder. Ja, goede bal, goede bal. Robben, op weg naar, op weg naar Arjen Robben. Oh! 0-0 in de finale na 90 minuten. Ontzag voor elkaar, spanning, angst ook nu. Alleen van dekking. Met 10 tegen 11. Fabrikas. Is dit geen duidelijk spel? Daar is het, daar is het voorbij. Iniesta, Iniesta, Iniesta. Het is voorbij. Weer tweede. Blijf pijn doen, ook al is het al een half jaar geleden. Over het WK spraken we met de nieuwe directeur betaald voetbal bij de KNVB, Bert van Oostveen. En ik vroeg hem of die baan hem een beetje bevalt. Meer dan. Het is, uh, als je zelf niet goed kunt voetballen, en ik kon niet goed voetballen... dan is dit uh, een van de mooiste functies in het betaald voetbal. Dus uh, met heel veel plezier ga ik elke dag naar mijn werk. Ja, dat was het zevende uh, van Abacawalda, of? Uh... Dat was uh, het zevende van uh, Amstelveen Heemraad. En uh, ik mocht zelf niet in de spits, ik moest op doel... En uh, dat heb ik altijd met veel plezier gedaan, maar ik was er vooral voor de derde helft. Ja, nou, het is ook altijd gezellig. En Edwin van der Sar heeft het er overigens ver mee geschopt, maar ja. dat, is, ja. dat is weer uh, heel wat anders. Wat is het belangrijkste probleem waar u tegenaan bent gelopen? Nou, kijk, als je terugkijkt op de afgelopen vier maanden... is natuurlijk de financiële situatie van, van betaald voetbal in algemene zin... met name de clubs, is natuurlijk wel het meest in het oog springende aspect geweest. Ja, is dat uh, zorgelijk? Ja, dat is, dat is zorgelijk. Aan de ene kant omdat je uh, toch ziet dat we kwetsbaar zijn... voor, uh, nou, voor een economische recessie die we, uh, die we natuurlijk met z'n allen hebben gehad. He, niet alleen het voetbal, maar ook in andere bedrijfstakken zie je dat, uh, zie je dat terug. Uh, tegelijkertijd uh, merk ik ook wel dat we, uh, dat we hoopvol mogen zijn. Ik zie een, een sterke mate van bewustwording bij clubs bij management, en dat is in het verleden al eens anders geweest. Is. Maar een derde van de clubs zit in, dan moeten we even technisch worden, die categorie 1. Oftewel die groepen van clubs die in de gevarenzone zit. Ja, dat is nogal wat. Ja, dat is, dat is te veel. Uh, laat het helder zijn. Tegelijkertijd moet je wel beseffen dat dat een, een, een effect is wat, wat, wat over twee, drie jaar uh, zich uitsmeert. Hè. Het is begonnen in augustus 2008 met uh, de bekende crisis. Uh, de betaald voetbal heeft daar gewoon wat langer last van, ook vanwege langlopende verplichtingen. Het uh, gaat er niet alleen om maar gaat het ook om stadion, huur, nou, noem het maar op. En dat werkt door. En is het niet mogelijk om uh, de totale begroting dan omlaag te krijgen? De grootste post is, begreep ik ook al, elke keer, de spelersalarissen. Ja, dat is, dat is ook logisch. Dat is inherent aan sport. Dat is niet alleen in Nederland zo, maar dat is in Amerika... als het gaat om uh, baseball of basketbal, is dat niet anders... Dat proberen we natuurlijk wel. Maar goed, tegelijkertijd heb je te maken met contracten die nog voor die tijd zijn gesloten. Naar de toekomst toe zal dat flexibeler moeten en ook gaan gebeuren. Ja, en clubs moeten dus minder geld aan de spelers uitgeven. Zou het ook niet denkbaar zijn dat bijvoorbeeld de KVB zegt... van, nou je mag nog maar maximaal zoveel contractspelers hebben? Ja, dat, dat doen we nu al. Hè. Wij, uh, wij zeggen dat je tenminste 16 contractspelers uh, uh, moet hebben. Dat is een, een voorwaarde. Tegelijkertijd praten we nu over zeg maar, het beperken van het aantal contractspelers. Dat we, je ziet bij sommige clubs dat dat er gewoon echt te veel zijn. Nou, wat het juiste aantal is, daar moeten we met de clubs over hebben. Maar daar zien wij wel wat in. Tegelijkertijd willen we toe naar een, naar, noem het maar een, een soort percentage. Dat heet met een, met een deftig woord een personeelskostenratio. Wat je maximaal mag uitgeven aan salarissen. Oké, okay, dus een bepaald bedrag van je begroting. Stel je hebt 3 miljoen uh, op je begroting staan. Dan ben je volgens mij een kleine club. Maar uh, dan mag je daar maar 80% aan salarissen uitgeven, zoiets. Ja, de bedoeling is om dan rond de 65% uit te komen. Oké, okay, 65% mag je dan maximaal uitgeven aan salaris. En dat geldt dan voor kleine clubs, grote clubs, middel, middelgrote clubs? Ja, ja en dat, dat percentage ook niet uit de lucht komen vallen. We hebben goed gekeken naar hoe het met gezonde clubs is gegaan. En je ziet bij al die gezonde clubs dat die zo schommelen... rond dat percentage van de 65%. O Daar komt dat vandaan. Oké, okay, en de rest van de kosten, dat is dan uh, flexibel... en dat mag je uitgeven inderdaad, aan stadionhuren en dat soort dingen. En dat heb je ook wel nodig daarvoor? Dat heb je, dat heb je ook nodig. Hè. Je hebt natuurlijk ook een, een, een staf uh, rondom, een spelersgroep. Je hebt kantoorpersoneel nodig, je hebt stewards nodig, je hebt uiteraard je catering en je hebt je veld. Nou, dat vergt allemaal ook kosten. Nou, en dat maakt samen 100%. Maar wel vanuit het uitgangspunt dat je niet meer uitgeeft dan er binnenkomt. En die contractspelers, we hadden het net eventjes over misschien een maximaal aantal. Overigens in Engeland hebben ze er geloof ik 25 ah, vastgesteld. Maar dat minimum aantal, zou dat ook van de baan kunnen? Want je kan ook zeggen, van, nou ja, als je er 11 hebt, heb je, heb je er genoeg. Kijk voetballen, ja. moet er niet één geblesseerd raken. Maar ja, dat kan je dan aanvullen met een amateur. Ja. Nou, Kijk, we praten over betaald voetbal. Dat, dat schept ook bepaalde verplichtingen, vinden wij. Daar hebben we ook heldere afspraken over gemaakt... met bijvoorbeeld ook de spelers en, uh, en de trainers. En 16 is gewoon een goed aantal. Dan heb je er 11 op het veld. Je hebt 5 op de reservebank zitten. Daar zit altijd een, nog één of twee keepers zitten daarbij. Dat werkt goed. En daarnaast heb je natuurlijk altijd nog je jeugd waarop clubs ook terug kunnen vallen. En met name in de eerste divisie gebeurt het ook veel. Ja, nou, overigens over de jeugd gesproken. Wat je veel ziet nu op dit moment... is dat heel veel clubs uh, of afstoten... want het is een behoorlijke kostenpot... Of ze zeggen, van laten wij samenwerking uh, zoeken. Je hebt bijvoorbeeld in het noorden met uh, Cambuur en, uh, en Groningen. In het zuiden heb je een samenwerkingsverband. Nou ja, Excelsior Feyenoord heb je natuurlijk ook. Is dat een ontwikkeling uh, die de KVB toejuicht? Ja, sterker nog, daar hebben we zelf het initiatief toegenomen. We hebben een aantal jaren ge geleden gezegd... Van, nou, als je kijkt naar Nederland als opleidingsland... want dat zijn we namelijk, uh, zie je dat je te veel opleiding hebt... en dat je dus eigenlijk uh, te veel spelers in de breed opleidt... en niet echt voor de top. We hebben dat geprobeerd te bundelen... tot wat wij dan noemen 13 regionale jeugdopleidingen. En vanuit de jeugdopleiding is het dus ook logisch dat je dan vervolgens een belofte en elftal zoals wij het dan noemen, euh, hebt. En dus niet meer drie, be drie belofte en elftalletjes. Waarmee je dan misschien in de reserve of de belofte eerste divisie of tweede divisie meedoet. Dat maakt die competitie sterker, dat maakt die competitie ook aantrekkelijker. En juist daarom zijn we ook voor het samenvoegen van die elftal. Maar ja. dat is dan vooral vanuit een sportieve overweging. Ja, en dan moeten die jongens wel een plek krijgen uh, daarna in het standaard elftal. En dat is natuurlijk de grote klacht van. Uh, van velen, uh, dan komen er allemaal uh, excuses, allemaal Oost-Europeanen... Uh, en die komen hier die plekken innemen van die hier in Nederland opgeleide gasten. Uh, ten dele uh, lijkt dat zo te zijn. Uh, vergeet niet dat uh, veel Oost-Europese spelers, maar zelfs ook Scandinavische spelers... ook door Nederlandse clubs uh, vroegtijdig worden gescout en dus ook opgeleid. Daar zijn ook vrij heldere regels over. Um, tegelijkertijd moet je constateren dat onze jeugdopleiding buitengewoon succesvol is. Als je met uh, 23 uh, in Nederland opgeleide spelers, laten we dat niet vergeten... Uh, tweede wordt van de wereld op een wereldkampioenschap in Zuid-Afrika... Nou, dan zegt het ook iets over de kwaliteit van je jeugdopleiding. Ja. Gaan de clubs failliet? Mm. Nou, Er is natuurlijk in het verleden wel een club failliet gegaan. Ja, maar gaan verleden. de clubs failliet? Nee. zoals ik, als ik met, Laat ik zo zeggen, ik heb geen glazen bol hier. Maar als ik, als ik kijk naar de, naar de stand van zaken op dit moment... dan heeft een aantal clubs, met name in de eerste divisie, het echt moeilijk. Uh, daarvan zul je op termijn de vraag moeten stellen... of die niet beter kunnen samengaan met andere clubs. Of dat het toch top-amateurclubs zouden moeten worden naar de toekomst toe. Uh, maar goed, een faillissement is lastig te voorspellen. Op basis van de huidige cijfers zeg ik Nee. We hadden het er al eventjes over, althans u noemde het eventjes, het, het WK-voetbal natuurlijk het hoogtepunt van het, uh, van het afgelopen jaar. Uh, daar kan je bijna niet meer overheen, zou ik bijna zeggen. Ja, je moet wereldkampioen echt worden over vier jaar, maar uh, de komende periode kan je er niet meer overheen. Nee, als je kijkt naar wat het heeft losgemaakt in Nederland. Uh, uh, als je kijkt naar de, de, de vreugde die we hebben gezien met mensen op de pleinen, hier op het museumplein. Uh, de mensen in Zuid-Afrika, hoe men gereageerd heeft op het Nederlands elftal... de populariteit die we nu nog hebben in het buitenland. Als je in het buitenland komt en je ziet hoe je bejegend wordt... Ja, dan is dat in één woord fantastisch. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat pas echt besefte... toen ik terugkwam in Nederland uh, half juli, uh, samen met het team... en je eigenlijk toen pas de gekte echt kon zien. Wij hebben dat zelf in Zuid-Afrika niet echt meegemaakt. Natuurlijk, je ziet groepen van supporters, hè, mensen zijn enthousiast... Maar dat zijn voor een deel Nederlanders en voor een deel ook Zuid-Afrikanen met Nederlandse achtergrond of Nederlandse roots. Ja, als je dan hier komt en je ziet echt honderdduizenden mensen langs de kant van de weg, denk je ja, geweldig. Ja, vertaalt zich dat trouwens ook in extra jeugdleden? Nou, dat is altijd. Kijk, het is altijd lastig om het effect. Maar nou ja, in het verleden was dat toch wel het geval. Dat als ja. Nederland zelf dat heel goed deed, dat je dan ja. extra jeugd erbij kreeg. Ja, maar kijk, je hebt ook te maken met demografische uh, effecten. De, de jeugd uh, is natuurlijk ook zit ook wat anders in elkaar. Uh, die, de, die, het aantal jongetjes groeit ook niet zo sterk meer. Hè? Dus waar we naar kijken is: wat is de demografische M groei? Meneer de meisjes. Ja, maar daar kom ik zo op. Die groeien dus niet meer zozeer. In de zin van, uh, dat je uh, als je kijkt naar de demografische ontwikkeling... dat we daar redelijk gemiddeld lopen qua jongens. Qua meisjes, hè? want uh, ja. daar, daar wilde je naartoe. En zie je die groei wel degelijk. Hè? Daar zie je dat we nou, uh, vorig jaar met rond de 8% zijn gegroeid. En dat we dus gewoon echt booming zijn op het gebied van vrouwen- en meisjesvoetbal. <laughs> en we hebben nu 120.000 voetballende vrouwen en meisjes. En zijn daarmee gewoon de grootste... Teamsport voor vrouwen op dit moment. Ja, misschien moeten we dan maar een groot uh, toernooi voor de meiden binnenhalen. Want voor de, de grote mannen, zal ik maar nou zeggen, lukt het niet meer. Een WK voor, uh, voor de dames. Nou ja, kijk, we hebben het natuurlijk geprobeerd met het EK Vrouwen in, in 2013. Ja. Dat hebben we helaas ook niet gehad, moet ik uh, onmiddellijk bijzeggen. Dat, dat vonden we ook echt jammer. Waarom? Omdat uh, de sport, de, de voetbal, vrouwenvoetbal in Nederland, gewoon dus echt groeiende is en de vrouwen het dus ook verdienen om zo'n zo EK in Nederland te krijgen. Nou, dat is niet gelukt. Dus we zullen met elkaar moeten kijken... welk groot evenement we op het gebied van vrouwenvoetbal wel kunnen krijgen. Ja, Enig idee welk? Nee, ja goed, je, je noemt het zelf al. Uh, je, je zou kunnen denken aan een WK. Uh, de, de, er is ook een Champions League voor vrouwen. Uh, daar zijn wij nog maar heel klein in. AZ heeft nu twee keer meegedaan... Uh, met beperkt succes overigens. had ook te maken met het feit dat ze meteen tegen Olympique Lyon moesten. en Dat was de kampioen van het jaar daarvoor. Ja, dat is een beetje pain, Dus dat is, uh, ja, dat, is, dat, dat, dat is toch een beetje FC Twente tegen Inter. Een beetje in die, in, die, in die verhoudingen. Nou ja, dat is jammer. Maar je zou bijvoorbeeld je eens kandidaat kunnen stellen... voor het organiseren van zo'n finale. Ja, dat, zou, dat, dat speelt, zal ik maar zeggen, in, de ge, in het hoofd in ieder geval. Ja, KNVB wil sowieso veel meer toe naar doelgroepenbeleid. Dat geldt niet alleen op het gebied van vrouwen en meisjes. We hebben straatvoetbal, we hebben het 45-plus-voetbal... Dus lekker voetballen en met een kleinere aantal. Nee, ik weet 7. er alles van. Het is prettig, het is overzichtelijk. Ja. En dat veld is ja. ook nog een keer te belopen. Ja, ja. ja zo is het. En dat, dat hou je ook nog een uurtje vol. Dus Dat maakt het ook leuk. Ja, ja precies. Zeg, nog, nog even over het WK. Want het WK, prachtig. Nederland is uh, tweede geworden. Maar het heeft wel een rare en misschien ook wel vervelende nasleep. De affaire met uh, Arjan Robben. Um, is de KVB er ondertussen uit met Bayern München? Nee, we zijn, er, we zijn er nog niet uit. We, we zijn wel nog steeds met elkaar in gesprek om proberen eruit te komen.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 Het spreekt voor zich dat we daar in ieder geval proberen om daar zo snel mogelijk ja, uit te zijn. Ja, maar wel een, een praktische, pragmatische oplossing. En of die ja. prachtig is, dat zullen we dan wel tegen die zijn. Dat tijd gaan we zien. Dat, dat gaan we zien. Ja. Ik, dan heb ik nog één punt, want we hebben het nu toch al over het, uh, over het geld. Um, nou ja, de, de, clubs, de crisis hebben we uh, gehad. Daar hebben de clubs uh, last van. Maar er is natuurlijk nog iets waar de KVB last van gaat krijgen: dat is het kabinetsbeleid. Nou, dat, dat weet ik niet. Kijk, uh, betaald voetbal... Uh... Nou, zal ik het eens uitleggen? Ja. Wat, ik dacht, u bent zo aan het zoeken. Uh, de NOS krijgt uh, bijvoorbeeld minder, uh, minder geld. Dat betekent dat de NOS uh, ja, minder geld over uh, zal hebben. Uh, Want ze hebben dat gewoon niet. Uh, voor de voetbalrechten van uh, zowel uh, de Eredivisie als de Champions League vooropgesteld... dat ze waarschijnlijk niet alle, op alle twee gaan bieden. Dat betekent dat de K.V.B. gewoon minder geld binnenkrijgt, denk ik dan. Heel simpel. Ja, strikt, strikt formeel gezien is, is het zo dat uh, de Eredivisie-rechten worden uh, verhandeld door de eredivisie CV. Uh, dat is zeg maar het, uh, het genootschap van, uh, van clubs. Da daar zijn wij dus niet direct bij betrokken. In algemene zin vind ik echter wel dat, als je kijkt naar de, naar de televisierechten, dat we in Nederland ook een hele gekke markt hebben. En uh, persoonlijk vind ik dat Eredivisie-voetbal zeker qua samenvattingen, thuishoort bij de, bij de NOS.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 Nou, we hebben, een, we hebben een paar goede voornemens. Uh, het eerste is het gezond maken van, van het betaald voetbal. Daar hebben we het al even over gehad. Het tweede is uh, de maatschappelijke rol van de KNVB... nog nadrukkelijker voor het voetlicht brengen. Dat doen, we, dat doen we te weinig. De KNVB is een maatschappelijke organisatie. We staan midden in de maatschappij. Dat betekent dat we naast allerlei goede projecten... die we nu al doen inwijken... en denk dan bijvoorbeeld aan het laten voetballen... van allochtone meisjes... wat bijvoorbeeld nu in, op Eiland gebeurt in Utrecht. Denk aan het betrekken van, van, van allochtonen... Tonen jongeren überhaupt bij voetbalclubs He, die verbinding slaan. Die brug slaan in de samenleving. Denk aan sporten en bewegen. He, de jeugd heeft te maken met obesitas. Nou, ook op dat gebied proberen we de jeugd te betrekken. Het zijn ook allerlei aparte programma's die we in samenspraak met verschillende ministeries draaien. Hartstikke belangrijk. Je ziet daarmee ook dat we echt midden in die samenleving staan. Nou, en dat gaat allemaal goed. De stap die we nog moeten maken... is de verbinding leggen tussen de politiek en de sport. En met name de politiek en het voetbal. Op ambtelijk niveau zijn we prima vertegenwoordigd. Maar daar waar het gaat om de politiek... de Tweede Kamerleden... weet men niet altijd wat wij doen. Nou, dat moet, daar moeten we ze beter over informeren. Maar we moeten ze ook beter betrekken... bij hetgeen waar, waar we naartoe willen. Ja, waar uitzicht dat dan in? Nou, ik zie te vaak en te snel reacties op, op bijvoorbeeld incidenten... waarvan ik wel eens denk van nou... had nou eens eens even van tevoren gevraagd uh, hoe wij daarin zitten. Hè? Een <lacht> mooi voorbeeld is die, is die hele discussie over die clubkaart. Ik vind het op zich hartstikke goed dat in dit geval een partij voorstelt... om die clubkaart af te schaffen. Maar achter die clubkaart zit wel een hele wereld. Er zit ook, zit ook een wereld van service. Hè? De, de, de, je haalt er extra voordeel uit. Er zit een systeem achter van kaartverkoop. Het is niet alleen een veiligheidsinstrument. Los van het feit dat je kunt discussiëren of het niet de KNVB zelf zou moeten zijn... die moet besluiten of die zo'n kaart uh, uh, afschaft, ja of nee... vind ik dat dat nou een typisch onderwerp is van... ik denk, nou, had ons nou even gebeld, dan hadden we er met elkaar over kunnen hebben... dan hadden we je beter kunnen informeren. Ja, eerst denken, dan doen, zei mijn moeder altijd. Ja, dat, dat, zoiets. Ja. Mijn moeder ook. Ja. Ja. Hij ja. weet ook alle twee, Bert. Maar, maar goed. Um, dat, dat is het... En, en, de, de, de, wat is, Laat me zeggen, de grootste... Uh, hoe zal ik dat zeggen? Ja, ik wou zeggen uitdaging. Maar dat vind ik zo'n woord van 2010. Maar laat ik het toch nog even gebruiken. Wat is de grootste uitdaging? Waar moeten we het meest op letten? Wat, wat, wat vinden jullie dat het echt aangepakt moet worden? Nou, we, we hebben heel sterk uh, ons gericht op sportiviteit en respect. Ja, ook, ook in 2010 hebben we een aantal dingen gezien op de velden... die gewoon echt niet kunnen. We hebben ons heilig voorgenomen dat die dingen ook niet meer mogen gebeuren. En dat betekent dat we in alle geledingen van onze organisatie... maar ook met spelers, ook met trainers, ook met clubs hebben afgesproken... dit gaan we te vuur, te, te vuur en te zwaar bestrijden. Respect voor de scheidsrechter? Respect voor de, voor de scheidsrechter, respect voor elkaar. We hebben bij het incident gehad, we hebben te harde en te velle overtredingen gezien. Commentaar op de leiding, daar moet we vanaf blijven. Ja. We moeten het spelletje, het spelletje laten en het moet, het moet een, een, een, een goed en schoon spel blijven. Dat vind ik een mooie laatste woorden. Meneer Van Oosveen, dank u wel. Graag Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Het zijn geen papieren deze nieuwjaarsochtend, maar we hebben wat gegrasduind voor u op internet. 111 is vannacht online gegaan. 111.nl Het journalistieke nieuwjaarscadeau van Journalisten voor Nederland. Het is een initiatief van Rome-correspondent Bas Mesters. Op de site zijn sinds 11 over 1 vannacht 11 portretten te zien van moderne helden. Gemaakt door journalisten van onder meer De Volkskrant, RTL en ook de NOS. En Femke Halsema twittert weer eens. Dat is voor het eerst sinds haar afscheid op 18 december. En wat zegt ze op Twitter? Iedereen een heel gelukkig nieuwjaar. Wordt ook behoorlijk op gereageerd. Ze krijgt de beste wensen terug. U kunt natuurlijk ook allerlei websites kijken naar vuurwerkfoto's. Een hele mooie slideshow heeft bijvoorbeeld The Guardian. Met vikingen die met fakkels door de staten van Edinburgh gaan. En Taiwanese die op enorme trommels slaan. En de Duitse media hebben aandacht voor de nieuwjaarstoespraak van de bondskanselier. Die sprak ze gisteravond uit. Melkel macht moet vuur 2011, zegt de... Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, als ich vor einem Jahr genau hier saß und zu Ihnen sprach, da habe ich bei aller Zuversicht durchaus auch mit gemischten Gefühlen in die Zukunft geschaut. Denn unser Land steckte tief in der Finanz- und Wirtschaftskrise. Es war die schwerste Krise seit über 60 Jahren. Doch trotz aller berechtigten Sorgen, het wordt een goed jaar voor Duitsland. De bondskanselier zegt dat ze een jaar geleden het allemaal somber inzag... dat Duitsland de zwaarste crisis in 60 jaar doormaakte... maar dat het toch een goed jaar is geweest. Nog even snel de regionale kranten. En volgens de Gelderlander was het onrustig in Nijmegen. De ME moest net als vorig jaar ingrijpen in Neerborst oost De Leeuwarden Courant heeft het over een ongeluk met het kapiet schieten. En de PZC heeft het over de glazen voordeur van het politiebureau in Capelle. Die is vernield door vuurwerk. Dit is Radio 1.